Elf uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Informeel EU-overleg over een oplossing voor de eurocrisis... heeft nog niets opgeleverd. Bondskanselier Merkel, president Sarkozy en premier Cameron... hebben drie kwartier informeel met elkaar gesproken. Na verluid zijn ze weinig opgeschoten. Duitsland en Frankrijk pleiten voor een verdragswijziging. Lidstaten zouden dan automatisch sancties kunnen verwachten... als ze zich niet houden aan strenge begrotingsregels. Een aantal lidstaten, onder aanvoering van Groot-Brittannië... voelt niets voor die bemoeienis uit Brussel... Premier Rutte benadrukte bij aankomst in Brussel dat alle 27 EU-landen bij de besluiten betrokken moeten worden en niet alleen de 17-euro-landen. Na het informele overleg van vanavond begint morgen de officiële top. Bij een schietpartij op de campus van de Amerikaanse Virginia Tech Universiteit zijn twee doden gevallen onder wie een politieagent. De schutter zou door de politie zijn aangehouden bij een verkeerscontrole waarna hij op de agent schoot.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 Al-Qaeda heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de ontvoering in Mali... van een Nederlander en vier andere toeristen, zegt het Franse persbureau AFP. De vijf werden vorige maand in het noorden van Mali ontvoerd. Er is sindsdien niets van ze vernomen. De vrouw van de Nederlander ontkwam aan de ontvoering door tijdig weg te duiken. Een Duitser die zich verzette, werd doodgeschoten. Uitkeringsinstantie UWV zegt dat een jobcoachbureau in Rotterdam... voor zeker twee ton heeft gefraudeerd... Het bureau begeleidt zogeheten waarjongens. Dat zijn jongeren met functionele beperkingen die moeilijker aan het werk komen. Het bedrijf zou veel meer uren aan begeleiding hebben gedeclareerd... dan er aan begeleiding is gegeven. Het UBV heeft een brief gestuurd aan de 200 waarjongens die bij het bureau zijn aangesloten. De meesten zouden gewoon hun baan kunnen behouden en krijgen andere begeleiding. Het UBV heeft beslag laten leggen op de rekeningen van het Jobcoachbureau in Rotterdam... en onderzoekt of meer bureaus hebben gefraudeerd. De grote banken in Europa hebben bijna 115 miljard euro extra nodig... om aan de strengere kapitaaleisen te voldoen. In Nederland heeft alleen SNS-Bank extra geld nodig. Het gaat om 159 miljoen euro. Griekse banken kampen met de grootste tekorten. Het gaat om 30 miljoen euro, zo heeft de Europese bankentoezichthouder bekendgemaakt. Spaanse banken hebben ruim 26, 26 miljard euro extra nodig. De toezichthouder heeft de Europese banken tot eind januari gegeven... om met plannen te komen om voldoende extra kapitaal aan te trekken. Op de Iraanse televisie zijn beelden getoond... van een onbemand Amerikaans spionagevliegtuig... waarvan Teheran zegt dat het is overgenomen door een cyber-eenheid van het leger. Dat zou zijn gebeurd bij de oostgrens met Afghanistan. Op de beelden is te zien hoe hoge Iraanse militairen het toestel bekijken. Het vliegtuigje ziet er vrij ongeschonden uit... De Verenigde Staten hebben inmiddels toegegeven dat ze een zogeheten drone kwijt zijn. Washington zegt dat er iets mis is gegaan met de besturing. Het Pentagon is bezorgd dat Iran met het spionagetoestel belangrijke technologische kennis in handen krijgt. Militanten hebben in Pakistan een verzamelplaats met olietankwagens aangevallen. Er werden raketten op afgevuurd en zeker twintig vrachtwagens gingen in vlammen op. Ze vervoerden brandstof voor de NAVO. Het incident gebeurde bij de grens met Afghanistan... in de buurt van de Pakistanse stad Quetta. Aan de grens staan honderden tankwagens te wachten... tot ze Afghanistan mogen binnenrijden. Islamabad sloot de grens eind vorige maand... nadat er bij een NAVO-aanval per ongeluk 24 Pakistanse militairen waren gedood. Bert van Marwijk heeft zijn contract als bondscoach... van het Nederlands elftal met vier jaar verlengd. Van Marwijk blijft tot en met het EK van 2016... Vorig jaar op het WK in Zuid-Afrika haalde de coach met oranje nog de finale. Zijn contract liep nog tot en met het Europees kampioenschap... dat volgend jaar zomer wordt gespeeld. Het weer, van, uh, veel uh, opnieuw regen... zware tot mogelijk zeer zware windstoten op de wadden, kans op Westerstorm. Morgenochtend in het zuiden veel zon, maar in het noorden meer bewolking en buien. Het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 8 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Hoe ze die Sint en Pieten zo snel vervangen hebben, dat weet ik niet. Het moet ergens in de nacht van maandag op dinsdag gebeurd zijn, want sinds dinsdagochtend struikel ik over de kerstbomen, de ballen en de snoeren van de sfeerverlichting. Lieve winkels, kantoren, parkeergarages, scholen en benzinestations, geef me volgend jaar na 5 december alsjeblieft één weekje rust. Goedenavond. Bas Eenhoorn is dit oog te gast. De burgemeester van Alve aan de Rijn. Hij kijkt terug op zijn aanpak van de schietpartij in zijn gemeente. Dat heeft hij in een boekvorm gegoten. Er wordt flink vergaderd vanavond over onze toekomst in de wereld, over de lucht die wij inademen en over het geld dat we uitgeven. Staatssecretaris Atsma bellen we zometeen in Durban. Maarten van Rossum en Dirk-Jan van Baar zetten de top in Brussel in historisch perspectief. En om 5 voor 12 hoort u of de Kroaten een beetje blij zijn met het lidmaatschap van de Europese Unie, dat morgen een stap dichterbij komt. Dat op de dag dat het volgende in het nieuws was. Donderdag 8 december. Waar is het vertrouwen gebleven? In de economie, de politiek, de sport. Op dit moment zijn de leiders van de Europese Unie dus in Brussel bijeen... om de euro definitief te redden. Maar het geloof dat ze ook werkelijk met een oplossing zullen kopen, komen... is niet wijdverbreid. Terwijl de leiders toch aangeven dat ze volledig doordrongen zijn... van de ernst van de situatie. Als we een dat was de Franse president Sarkozy. Hij koos zware woorden. Er moet een akkoord komen. Er komt geen tweede kans. De Duitse bondskanselier Merkel was al even ernstig. Volgens haar staat de geloofwaardigheid van Europa op het spel. Alleen, worten alleine klopt man niet meer. Want we onze woorden immer wieder niet ervuld hebben. Deze week voegden Frankrijk en Duitsland de daad bij het woord. Ze werden het eens over strikte begrotingsregels en dwingende sancties voor overtreders. De enige struikelblok voor dit plan is alleen dat er een aanpassing van bestaande verdragen of zelfs een heel nieuw verdrag voor nodig is. En daar is de Britse premier Cameron niet gelukkig mee. Also we need to protect Britain's interests those are my aims and that's what we'll be discussing. Maar het hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn, want premier Rutte heeft zichzelf tot doel gesteld ook de rest van Europa binnenboord te houden. Het is ook van groot belang, ook voor een land als Nederland, dat groei georiënteerd is, dat het belangrijk is dat de banen zijn dat we ook in de toekomst landen als het Verenigd Koninkrijk, de Zweden, de Baltische Staten en Polen erbij houden. En daar ja, gaan we voor knokken. Nu moet wel gezegd worden dat de nieuwe begrotingsregels meer een oplossing zijn voor een volgende crisis. Maar ook aan de huidige wordt gewerkt. De Europese Centrale Bank heeft namelijk de rente verlaagd om de banken meer geld in kas te geven. The Governing Council decided to lower the de ecb interest rates by 25 basispunten. Volgens sommigen, met name grote landen buiten Europa, zou het beter zijn als de ECB extra geld drukt. Dan loopt de inflatie op en kunnen schulden makkelijker worden afbetaald. Dat zou ook best kunnen werken, maar volgens voorzitter Draghi van de centrale bank heeft hij daar de bevoegdheid niet toe. We have a treaty which says no monetary financing to governments. Nou, ook dit kan bij de Eurotop worden opgelost, want de EU-leiders bespreken ook de rol van de ECB in de crisis. Dan het vertrouwen tussen Amerika en Rusland, dat is ook niet groot. Exact twintig jaar na het akkoord van Minsk, waarin de Sovjet-Unie de facto werd opgeheven, lijkt de Russische premier Poetin weer terug te keren naar de Koude Oorlog. Volgens Poetin steunt Amerika de oppositie tegen zijn partij. een, voor een van onze van een signaal met haar toon zou minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton... een signaal hebben gegeven aan demonstranten in Moskou. En Amerika zou ook miljoenen hebben gedoneerd aan de oppositie. Volgens Clinton ondersteunt zij alleen de rechten van het Russische volk. En Clinton voegde daaraan toe dat ze inderdaad weinig vertrouwen heeft... in de uitslag van de Russische parlementsverkiezingen. Net als de demonstranten in Moskou die voor de derde dag op rij de straat gingen. En tot slot wordt nu ook al in de sport wantrouwd en toon gespreid. Doelman, die duikt toch een tikkie naast de bal? Is dat opzichtig? Ja, was er iets mis met die wedstrijd? Dynamo Zagreb Olympique Lyon. Lyon won die wedstrijd met 7-1 en stootte daarmee Ajax uit de Champions League. Daar zit een luchtje aan, denken velen. We kunnen niet in zonder record uit 7 doelpunten maken. <laughs> dat bestaat niet. Maar Zagreb ontkent dat er sprake is van omkoping. Geen reden tot achterdocht dus. Er zijn gelukkig nog fans die geloven in de puurheid van de sport. Jij ja, gelooft er niet in omkoping? Nee. Ik kan me niet voorstellen op zo'n niveau. Ben je van Feyenoord? Ik ben van Feyenoord, ja. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Er <laughs> ja, was ook nog ander nieuws vandaag over het elektronisch patiëntendossier. Zo meteen gaan we de krant van morgen bespreken. Nu dat patiëntendossier. Eerder dit jaar sneuvelde dat in de Eerste Kamer. Zorgaanbieders en patiëntenplatform hebben nu zelf een akkoord gesloten. Er komt in te staan wat jij wil. En je mag ook zelf aangeven wie erin mag kijken. Dat is het idee. VVD-senator Helene Dupuy stemde toen tegen dat dossier in de Eerste Kamer. Goedenavond. Goedenavond. En nu? Hoe denkt u hierover? Ja, dit is een poging om te kijken wat er nog te redden valt uh, van een op zich misschien uh, nog wel... ...aanvaardbaar vorm van een uh, elektronisch patiëntendossier. Maar het is nog heel vaag en uh, ik moet eerlijk gezegd uh, echt zeggen dat het nog moet, uh, en nog moet blijken of dit werkt. En als u zegt op zich misschien wel aanvaardbaar, waar zit dat aanvaardbaar voor u in? En nou, dat het in ieder geval beperkt is uh, in, zijn, uh, in zijn omvang en niet een, een landelijk niveau haalt. En dat aan alle voorwaarden die wij in de tijd hebben gesteld en waar het wetsvoorstel wat wij verworpen hebben niet aan voldeed... Dat daar wel aan voldaan worden. En dat gaat natuurlijk vooral om de privacy van de patiënt... ...en uh, de kans om uh, fouten die erin sluipen te corrigeren... ...wat in het oude systeem ook uh, vrijwel onmogelijk leek. Nou, dat soort zaken die zijn natuurlijk cruciaal. En uh, daar zullen we op moeten wachten of uh, dat uh, zo eruit komt. Maar deelnemers aan het overleg zijn apothekers en huisartsen ...die ook heel erg hebben samengewerkt uh, met ons... ...om dat, uh, het oude plan te verwerpen. Dat kan, ik kan nu niet uh, verwachten dat zij totaal andere kant op slaan. En dan is het soms beter als het niet via de politiek gaat, denk ik dan zo. Dat is ook helemaal niet zo slecht dat de veldpartijen daar zelf mee beginnen. En ze weten wat de, de kaders zijn die wij gesteld hebben in de Eerste Kamer. Ik, ik neem aan dat de democratie in Nederland nog werkt. Want de hele Eerste Kamer was unaniem tegen. Ik ben ervan overtuigd dat men zijn best doet om zich aan onze voorwaarden te houden. En dat is ook wel wat mij betreft noodzakelijk. Ja, is dat nodig? Want gaat u hier straks nog iets over, over zeggen? Ja, dat is de vraag. Of gaat dit buiten de Kamer om? Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, het gaat nooit buiten de Tweede Kamer om. Die kan natuurlijk altijd uh, interveneren en allerlei dingen proberen. Uh, het, gaat, het gaat in principe, als er geen wet komt, buiten ons om. Uh, maar dat wil niet zeggen dat we helemaal willoos uh, terzijde staan. Dus we zullen zien hoe dit loopt. Dank u wel voor uw eerste reactie, mevrouw Dupuy ja. van de VVD. Dan de krant van morgen, Die is alvast ingezien door Mariel Hageman. Het nieuwe belastingpakket kon wel eens een grote financiële aderlating betekenen voor Goede Doelen en Musea. Volgens de Volkskrant wordt een bijzondere aftrekpost afgeschaft, waardoor Goede Doelen en Musea vennootschapsbelasting moeten gaan betalen over hun commerciële activiteiten, zoals de verkoop van boeken en cd's. Het Van Gogh Museum denkt volgend jaar ongeveer 300.000 euro te moeten inleveren. Deze nieuwe belastingmaatregel maakt de positieve effecten van de zogeheten geefwet voor goede doelen en de culturele wereld grotendeels ongedaan. Dat schrijft de Volkskrant. Hoogleraar Belastingrecht Hemels spreekt nu van nevenschade. De nieuwe belastingwet is eigenlijk bedoeld voor de aanpak van stichtingen en bv's. Van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en familiebedrijven. Ook deze organisaties profiteerden van de aftrekpost, die eigenlijk alleen voor goede doelen was. De Nederlandse moslim wil geen extremisme. Dat is de conclusie van Spits na een rondgang langs deskundigen. Gisteravond verstoorden Belgische moslim-extremisten een debat in Amsterdam, waarbij een critica van de islam aanwezig was. PvdA-prominent Keklik Yussel noemt deze extremisten na afloop sharia-tuig. Een term die volgens Spits eerder is te verwachten van rechtspopulistische partijen. Docent Zini Usdiel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam... denkt dat er nu meer openlijke distantie is tussen moslims onderling. Hij is zelf van Turkse komaf en ziet dat dat de meeste moslims in Nederland... dat die een houding hebben dat ze hun eigen boontjes wel kunnen doppen... en radicale organisaties niet nodig hebben. Ondanks de crisis groeit de huiswerkbegeleiding. Het Nederlands Dagblad schrijft dat het aantal aanbieders... in vijf jaar tijd is verviervoudigd. Ouders bezuinigen liever niet op het onderwijs van hun kinderen... ook al kunnen ze het eigenlijk niet betalen. Want goedkoop is het niet. Toch zijn er genoeg ouders die er per maand zo'n 400 euro voor over hebben. Het grootste platform van huiswerkinstituten, dat is huiswerkbegeleiding.nl... zegt in het Nederlands Dagblad dat ouders de vrije tijd die ze hebben met hun kind... graag op een leuke manier willen besteden, zonder ruzie over het huiswerk. Daarnaast proberen de ouders de schoolprestaties van hun kind te stimuleren. Daarbij waarschuwt de huiswerkbegeleiding voor te hoge verwachtingen. Je moet niet proberen meer uit hun kind te halen dan erin zit. Het AD meent dat de PVV worstelt met een aantal zwarte schapen binnen de partij. Aanleiding voor die veronderstelling is de interne discussie... over de personele bezetting van de zetels in het Europese parlement. De partij krijgt binnenkort een extra zetel doordat het parlement uitbreidt. De krant denkt dat de PVV er niet aan ontkomt... om een partijgenoot opnieuw tentonele te voeren die eerder in opspraak is geraakt. De PVV rekende op de komst van het Brabantse statenlid Patricia van der Kammen. Maar inmiddels heeft zich ex-europarlementariër Daniel van der Stoep weer gemeld. Die stapte op in augustus nadat hij in zwaar beschronken toestand een aantal stilstaande auto's had geramd. Gisteren heeft van der Stoep de partij volgens het AD verrast met de mededeling dat hij weer in Brussel aan de slag wil. De ex-europarlementariër vindt dat iedereen een tweede kans verdient. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You Do Something To Me van Chineet Okonner. Vandaag voor de vierde keer getrouwd, dan weet u dat ook. Goed, wij staan voor opnieuw een cruciale eurotop. Zo wordt de hele dag gezegd, de zoveelste top ter, der toppen. Dat moeten we er ook bij zeggen. We gaan dat nu niet bespreken met economen of politici, maar met twee historici. Hoe zal deze crisis zich verder ontrollen? En welke plaats krijgt deze periode in de geschiedenisboeken? Dirk-Jan van Baar, columnist voor HP De Tijd, welkom. Hallo. En Maarten van Rossum aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Van Baar. Um, 9 december 2011. De volgende generatie, gaat die deze um, dag herinneren? Nou, ik denk deze dag niet zozeer, maar wel deze tijd. Want dit is een tijd van afrekening. En die duurt, dacht ik, nu al bijna vier jaar. Dat is ook al een aanzienlijke periode. In zo'n periode kun je ook al wereldoorlogen voeren en zo. Dus... Uh, in dat opzicht is er inderdaad voor de toekomstige generatie wel iets om te onthouden. En om terug te lezen, Maarten van Rossum, 9 december 2011. Denkt u dat dat dan ergens genoemd gaat worden? Nou, het hangt er een beetje vanaf, uh, vanaf welk moment u terug gaat kijken natuurlijk. Maar ik denk dat dit niet meer dan een onderdeel zal zijn van een complex besluitvormingproces. Uh, waarop we over 20 jaar misschien terugkijken, dat kan twee vormen hebben. Mocht het onverhoopt misgaan, dan is dat het begin, denk ik, van de ontrafeling van de Europese Unie. En mocht het goed gaan, wat ik eigenlijk nog steeds verwacht... al zal dat niet op deze simpele zwart-wit, vandaag wel of vandaag niet, methode gaan... maar als het dus goed gaat, dan zal blijken dat, zoals gewoonlijk in de EU eigenlijk een crisis... Een, een ingrijpende sprong voorwaarts heeft veroorzaakt in het integratieproces. Dus meer Europa. Ja, het is nu eigenlijk een beetje... Eh, of, het is, of het wordt meer Europa in de komende jaren. Nogmaals, dat zijn geen kwesties van weken of maanden. Eh, of, het, het, of de zaak komt tot stilstand. En ik denk dat stilstand in het Europese proces eh, zoveel is als achteruitgang. Ja, en, en meneer Van Baar, waar denkt u dat ze voor kiezen? Uh, nou, ik denk dat die euro uh, eigenlijk tot een soort overeenstemming verplicht. Ik zou ook eigenlijk denken dat dat meer Europa juist door die schuldencrisis eigenlijk al min of meer ontstaan is. He, als je ziet uh, dat juist de wederzijdse afhankelijkheden... tussen al die landen in de eurozone alleen maar groter geworden is. En ik denk ook dat het veel lastiger is om landen die zo... Uh, aan elkaar schatplichtig zijn, om dat nog te ontrafelen... Uh, dan in de periode ervoor. Ik zou zeggen dat al met het uitbreken van die schuldencrisis... Uh, er een soort... Uh, Europese interdependentie is ontstaan... om dat vreselijke woord te gebruiken. Veroordeeld ervoor... tot elkaar, Precies. afhankelijk. En in dat opzicht is de euro... een merkwaardig ding. Niemand schijnt hem nog te willen. Maar op de een of andere manier... Uh zitten we er allemaal aan vast. Want en in dat... dat opzicht is het een keiharde munt. Want dat is, te... <laughs> dat is toch iets geks, meneer Van Rossum. Je, je bespeurt in, in veel landen in Europa... een, een sterkere anti-Europees sentiment dan, zeg, vijf, tien jaar geleden. En toch is de conclusie uiteindelijk meer Europa. Is, is dat een beetje te rijmen? Nou, niet zoals u het formuleert natuurlijk. Dan, gaat het, dan is het niet te rijmen. Maar de vraag is natuurlijk wie zich eigenlijk precies anti-Europees opstelt... Dat zijn bepaalde delen van het electoraat en, en vooral de populistische partijen proberen daar garen bij te spinnen, bij die sentimenten. Maar als u te raden zou gaan bij de Europese elites, zij het cultureel, zij het economisch, van, zij het bestuurlijk, dan zult u steeds zien dat ze juist vrij uitgesproken voor Europa kiezen. Rutte is daar niet een onwaardig voorbeeld van. Die begon de rit eigenlijk uh, een beetje de gedoogprater, uh, de gedoogpartij naar de mond te praten van dat uh, Europa daar alle zaken niet zo verschrikkelijk veel mee. En tenslotte komt hij met het voorstel voor een Europese minister van Financiën. En omdat hij wel beseft, omdat iedereen die bij zijn volle verstand is, wel beseft, dat we niet zonder kunnen. En, en ik denk dat daar, daar zit natuurlijk een immense spanning ook in. He, als, als Merkel insisteert op, op werkelijk ingrijpende verdragswijzigingen, die eh, ook eh, bekrachtigd zullen moeten worden door alle 27 leden, dan denk ik wel dat we een hele spannende, interessante en problematische fase tegemoet gaan. En als Van Rompuy zijn dus zin krijgt en het wordt een beetje, een beetje protocolair erin gerobbeld dan zal dat veel makkelijker zijn. Dus ook, ook daar geldt, en nogmaals, ik, ik, ik blijf bij mijn theorie... dat het, dat het A, voornamelijk een politiek probleem is... en niet een macro-economisch probleem. Macro-economisch gezien, als je naar de eurozone kijkt... dan is er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel mis in die, in die eurozone. Veel minder bijvoorbeeld dan in Amerika. Maar het politieke probleem moet wel opgelost worden. Ja. En daar zie je die spanningen tussen zeg maar, een, een bestuurlijke elite... in de ruimste zin van het woord... Die beseft wat er aan de hand is en, en 43% van de Nederlanders wil terug naar de gulden. Dat ja, met... is van een zo hopeloos stemmende domheid. <laughs> met, maar ik ga waar even naar je meneer wel van rekening mee ja. moet houden. Ja, dat, dat is natuurlijk ook waar Rutte mee te maken heeft, meneer Van Baar, met die sentimenten in Nederland en de realiteit die er nu is in, in Brussel. Is hij de belichaming van dit dilemma? Nou, dat is niet het enige dilemma, want in feite zijn al die lidstaten van de eurozone... het onderling natuurlijk eigenlijk ook niet met elkaar eens. Zouden ze het wel met elkaar eens zijn, dan zou er nu niet van zo'n eurocrisis sprake zijn. Dat is een punt wat er natuurlijk nog eens bij komt. En dat moeten ze dan vervolgens ook nog aan hun eigen electoraten gaan verkopen. Het interessante is ook dat twintig jaar geleden, we hadden we Mrs. Thatcher... Die no, no, no riep. Die was dus echt euroceptisch. En heeft uh, Groot-Brittannië ook buiten de uh, euro gehouden. Eigenlijk haar opvolger vooral John Major. Nu hebben we vrouw Nine, Angela Merkel. Die eigenlijk ook steeds op de rem trapt. Maar uh, vanuit een hele andere positie. En eigenlijk uh, ja, uh, die eurozone op een hele ironische manier bij, bijeenhoudt door uh, ze steeds uh, bij de les van de begrotingsdiscipline te willen houden. En wat, wat is de ironie daarvan? De ironie is dat het nee van de Duitsers... Uh, een hele andere uitwerking heeft dan het nee van de Britten. En dat komt omdat de Duitsers in het centrum staan. En uh, mevrouw Merkel is inderdaad... want ik ben eigenlijk erg onder de indruk van haar leiderschap... hoewel uh, de media daar anders over denken meestal. Maar uh, een van de interessante dingen van... Mevrouw Merkel vind ik dat zij zo ongeveer de enige Europese leider is die geen onzin verkoopt. Ja. Altijd verstandige taal. En Maarten van Rossum, Merkel trekt... Nou laat ik beginnen met te zeggen dat ik het eh, volledig met directeur jan van Baar eens ben op het punt van Merkel. Ik denk dat zij in de afgelopen maanden getoond heeft dat ze de enige is die de bestand een beetje bij elkaar heeft. En die ook een soort van procedure lijkt te volgen. Een stap-voor-stap -stap proces. Ze laten zich ook niet opjagen door de financiële markten... waar de kranten het altijd zo uh, enorm druk mee hebben. Dus dat, dat wil ik gaarne bevestigen. Eigenlijk zie je op dit moment trouwens ook... dat Thatcher het volkomen verkeerd heeft gedaan. Want Cameron zit hoe dan ook met de zwarte piet. Als de euro implodeert, zit hij met de zwarte piet. En als de euro doorgaat en, en die, die, in feite die integratie een stap vooruit doet... dan zit hij ook met de zwarte piet. Want hij kan aan zijn electoraat helemaal niet verkopen dat hij naar de euro toe moet. Engeland staat er buiten en dat is enorm frustrerend. Engeland zit, wat er ook gebeurt, goed of slecht, Engeland komt er altijd slecht vanaf. Ja. Daar komt bij dat aan, want de Engelse economie ook bepaald niet functioneert zoals bijvoorbeeld de Duitse economie functioneert. Duitsland, dat Merkel kan doen wat ze doet heeft ze te danken aan de ijzersterke macro-economische positie van haar eigen land. En, ja, en dicteert zij in feite het hele proces. Dan wil ik even, meneer Van Baar nog even terug naar Mark Rutte... want die pendelt nu min of meer heen en weer tussen Merkel en Cameron... tussen Duitsland en, en Engeland, Groot-Brittannië. Is dat een typerende rol voor Nederland als je naar de geschiedenis kijkt? Uh, misschien denkt Nederland dat dat het beste is om te doen... maar ik geloof niet dat de Nederlandse rol in deze nou zo heel erg veel te betekenen heeft. Daar komt nog bij dat Mark Rutte zich ook heel sterk maakt... voor die automatische sancties en dergelijke. Nou, dat is gewoon onzin. In dat hele Europese politieke proces... Uh, zijn op crisisgevallen... kun je nooit automatische sancties laten doen. Die Omdat die landen politiek... toch al geen geld meer hebben. Nou, die moeten politiek worden geïnterpreteerd. En dan is waarschijnlijk de Franse visie veel realistischer. En in Nederland hebben wij eigenlijk geen gevoel voor die Franse politiek, omdat die van oudsher wordt gewantrouwd. Ja, is dat zo? Ziet u dat ook zo, meneer Van Rossum? Nou, dat, als je dat van wat ruimer afstand neemt... is de EU uiteindelijk een product van de verzoening tussen Frankrijk en Duitsland. En in feite van de bezwiering van de, van de diepgewortelde Franse angsten voor Duitsland. In die complexe relatie is Duitsland nu wel de sterkste speler geworden... Maar juist in, in dat Frans-Duitse compromis, denk ik, eh, zit, zit ook de mogelijkheid van vooruitgang voor de Europese Unie. Ja, wij zijn natuurlijk een spelertje van niks. Je moet daar niet, je moet je... Natuurlijk kijken wij naar onszelf. Maar het zijn deze twee partijen die uiteindelijk, natuurlijk, vanwege de zwakheid van Italië wat er buiten staat, omdat de, de, de boel gered moet worden, Engeland wat niet meedoet, zijn het die twee partijen, die trouwens historisch ook aan de wortels van het hele bedrijf staan die de zaak tot een oplossing moeten brengen. En, en daar zit, die hebben verschillende tradities... maar die kunnen samen wel, denk ik... als er tot een compromis wordt gekomen... tot, tot een reële oplossing leiden. Goed, en dat uh, proberen ze nu op dit moment... ook aan het diner veel te masseren daar in Brussel. Daar is er overigens nog verder geen uh, bericht van gekomen... hoe dat afloopt daar aan tafel. Als dat bericht al komt. Hartelijk dank, Maarten van Rossum en Dirk-Jan van Baar. Ook okay. dank. Hey! Jill Scott, voor een uitverkocht paradiso... trad zij vanavond op in Amsterdam en hier hoorde u Golden. Na Kyoto, Bali, Kopenhagen en Cancun is het nu Durban. De wereld is daar samen in Zuid-Afrika... om afspraken te maken over vermindering van de uitstoot van CO2. Ze hebben nog één dag voor een akkoord, maar de voortekenen zijn niet goed. Staatssecretaris Joop Atsma van Milieu is daar. Goedenavond, meneer Atsma. nacht eigenlijk voor u... Ja, U bent nog uh, wakker. Wordt er op dit nachtelijke uur nog steeds onderhandeld? Ja, op heel veel plaatsen in Durban wordt nog gesproken en uh, ik zit hier vlakbij het, uh, het conferentiecentrum en uh, daar wordt inderdaad op, uh, op, op meer dan uh, één plek nog gesproken. Uh, overal uh, drom nog ligt. Er uh, zijn dus nog mensen bezig om te kijken of ze, uh, laat maar zeggen, de verschillende continenten of, of de, de te belangrijkste spelers uh, ook dichter bij elkaar kunnen brengen. En bent u daar ook zo pessimistisch over als alle andere mensen die wij uit Durban horen? Nou ja, de, de, de voortekenen zijn, uh, zijn niet, uh, niet echt, uh, echt goed. <lacht> ik, ik, ik, ik, ik zou bijna de vergelijking willen trekken met het de weer. Dat is hier. Heel erg zwaar bewoond geweest de hele dag. En ook nu nog. Het en, en kan elke dag op elk moment beginnen te regenen. En je zou kunnen zeggen dat dat ook een beetje symbool staat. voor wat er, uh, wat er op dit moment uh, aan de hand is. Het, het kan nog opklaren, maar uh, de, de, de beelden die we meekrijgen. en datgene wat ook uh, terug wordt gerapporteerd vanuit de verschillende delegaties. ja, die zijn niet echt. Uh, heel erg optimistisch. Nu heeft u vanavond opgeroepen om vooral de groeiende uitstoot van lucht en scheepvaart wereldwijd aan te pakken. Is dat via een extra belasting daarop? Nee, ja, dat is. Uh, kijk, we hebben uh, in Europa, Europa die loopt voorop als het gaat om de aanpak van de uitstoot van broeikasgassen. Uh, Europa heeft dat ook in eigen wetgeving vastgelegd. En wat we nu willen hier in Durban is dat er ook wereldwijd afspraken worden gemaakt die bindend zijn, die ook juridisch bindend zijn. Nou, dat ligt buitengewoon ingewikkeld. We weten dat de Amerikanen, de Chinezen, India, maar ook andere landen daar, daar moeilijk over doen. En, en als je dan kijkt wat er op het gebied van de, van de luchtvaart de afgelopen jaren is gebeurd, heeft Europa ook daar. Stappen gezet om te komen tot terugdringing van, van de emissie, van de broeikasgassen. Ja, maar uw, partij, die, uw partij, als ik u even mag onderbreken, heeft wel die vliegtax snel weer afgeschaft na invoering. Ja, maar dit, dit is dus totaal iets anders dan een fietsbelasting. Dit gaat om de, het beperken van de uitstoot van de vliegtuigen. En uh, als je dan met z'n allen, dus in Europa 27 landen, afspraken over maakt, dan zou dat op zich uh, goed moeten zijn. Alleen het probleem is dat andere landen van buiten Europa zeggen dat ze zich ja helemaal niet zo aan wil trekken. En daarom heb ik ook gezegd dat als je echt wat wil doen uh, aan het klimaat... ...dan moet je ervoor zorgen dat er mondiaal afspraken worden gemaakt... ...en dat je dat niet uh, eenzijdig vanuit één uh, continent uh, gaat afspreken... ...maar op termijn moet je dat echt allemaal doen. En dat geldt niet alleen voor de luchtvaart, dat geldt ook voor de scheepvaart. En dat heb ik uh, vanavond gezegd. En doe je dat niet, ja, dan krijg je het ongelijk speelveld. En dan zijn de concurrentieverhoudingen zo. En gaat u nu uh, vannacht nog even langs al die huizen waar licht brandt om dit nog even uh, tet à tête te bepleiten of is het wel klaar voor u nu? Nou, alle huizen, dat is veel gevraagd, maar uh, het is inderdaad zo dat het vannacht ook door Nederlanders door onderhandeld wordt en uh, morgenochtend, uh, en dat is, is hier al over een uh, beperkt aantal uren over vijf uur, ja, dan hopen we, we hopen de, de verschillende onderhandelingen de Nederlandse delegatie, elkaar ja, weer te moeten en daar uh, probeer ik ook bij te zijn. Zodat je ook de laatste stand van zaken meekrijgt voor de beslissende vrijdag. En uh, ja, je moet morgen echt, tot uh, alles op niks. En uh, ja, ik weet dat, dat, dat toch heel veel mensen daar uh, ook een beetje van adem inhouden, omdat ze hopen dat er een, uh, een goed resultaat komt. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Ik dank u wel dat u bij ons in de uitzending was. Meneer Aptma vanuit Durban. En dan praat ik verder met Maarten Haaier, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Goedenavond, meneer Haaier. Goedenavond. Houdt u de adem in of weet u eigenlijk al dat het niks wordt daar in Durban? Je weet het nooit wat er op het laatste moment nog gebeurt, maar de verwachting is toch dat er geen akkoord zal komen. En wat betekent dat als er geen nieuwe afspraken worden gemaakt? Want de bedoeling is dat dat Kyoto-protocol vervangen wordt, wat eind volgend jaar afloopt. Wat betekent dat als dat niet gebeurt? Nou, als we ervan uit willen gaan dat we uh, dat twee graden doel willen halen... dat het niet warmer mag worden dan twee graden... Uh, dan uh, wordt het duurder en moeilijker om die doelen te halen. Dus ieder jaar dat je uh, langer uh, uit, handelen uitstelt... wordt het uh, moeilijker om dat doel te halen. En we praten toch niet over een gering probleem. Kijk, al twintig jaar weten we een beetje wat klimaatverandering is... En we zien het nu ook uh, vanuit het IPCC nog eens bevestigd... dat het turbulente weer, dat dat gewoon toch ook uh, samenhangt met klimaatverandering. Dat hebben wetenschappers van de Verenigde Naties nu onomstotelijk vastgesteld. Ja, en het gekke is, door uh, alle discussie over klimaatwetenschap durft bijna niemand dat meer te zeggen. Maar uh, we kunnen het toch niet anders verklaren dan uh, ook door naar klimaatverandering te kijken. Ja, Bijvoorbeeld ook als je naar die overstromingen kijkt in, in Bangkok, moet je die daar dan ook aan, aan relateren? Het is altijd een, een samenhang van factoren. Je moet natuurlijk niet op de verkeerde plaatsen bouwen. Je moet zorgen dat je rivierwater goed kan afvloeien. Maar klimaatverandering is wel degelijk een onderdeel van de verklaring. En dat spoor waar uh, staatssecretaris Atsma nu op zit. Hè? Lucht- en scheepvaartuitstoot terugdringen. Is dat een goed spoor, vindt u? nou Het is er eentje die uh, nog helemaal niet onder de akkoorden viel, dus het is heel erg van belang om dat uh, schaakbord uh, ook te openen. Maar ja het gaat natuurlijk over die hele grote emissies van de Verenigde Staten, van, van China en uh, van India. Wat gaan we daarmee doen? En het grote probleem is dat een aantal landen ontwikkelen zich razendsnel en die zeggen eigenlijk, ja, wij zetten de grondstoffen die we hebben, die zetten we in. We zetten de kolen in, we zetten de olie in. Uh, en uh, waarom zouden we dat ook niet uh, doen? We doen het alleen niet als het Westen ons geld uh, geeft voor het gebruik van die technologieën van, voor hernieuwbare energie. En dat klimaatfonds, uh, nou daar is ook in Durban uh, druk over gesproken. Terwijl uh, een land als China hè, doet niet mee aan de afspraken van Kyoto, maar is volgens mij wel ongelooflijk in duurzame energie aan het investeren. Of zie ik dat verkeerd? Het interessante is dat zo'n land als China doet allebei. Dus aan de ene kant zijn ze ontzettend snel aan het gaan met groene technologie. Aan de andere kant openen ze ook nog steeds kolencentrales. Uh, en een van de interessante vragen is, uh, wordt het een soort green race? Van wie heeft straks die technologie het beste op orde... voor die hernieuwbare energiewinning? En als het zo zou zijn dat China niet alleen... Uh, al onze consumptiegoederen produceert... maar straks dat we daar ook onze windmolens moeten gaan kopen... Ja, dan uh, veranderen de geopolitieke verhoudingen wel heel snel. En dat betekent dus dat uh, Nederland, Europa... ook in die groene energie moeten investeren? als ik u zo hoor, meer dan nu. Absoluut. Dus daar ligt ook voor ons een enorme kans... om ook die economische crisis uh, zo op te pakken... dat we, uh, de, dat we echt gaan voor zo'n vergroening. Daar kun je uh, met die ongelooflijke technologische kunde die we nog hebben... kun je heel veel doen. Dat kun je ook inzetten om die hernieuwbare energie... in de derde wereld uh, uh, beschikbaar te stellen. Dat een mes snijdt aan twee kanten. Ja, nu um, zie je dat landen zelf initiatief nemen. Ook landen maken onderling afspraken. Bedrijven nemen initiatief. Heb je zo'n top met zo'n mondiaal akkoord uh, nog wel nodig? Ik denk dat we uh, zien dat het VN-systeem wat dat betreft... een beetje op zijn uh, laatste benen loopt. De landen als Brazilië, China, uh, India... hebben steeds meer moeite met die soevereiniteit die ze, die ze kwijtraken. Ze willen best iets beloven, maar ze hebben toch moeite... om uh, andere landen mee te laten kijken. Uh, de VN staat voor de keuze of we maken de echt een hele sterke organisatie... net zoals de Wereldhandelsorganisatie voor Economie en Milieu samen... of het gaat toch via uh, wat je dan wel noemt Coalition of the Willing... dus een aantal landen die het voortouw neemt... maar niet meer proberen met 193 landen één akkoord af te stemmen. Ja, en ik zat ook nog even te denken aan ATSMA. Die maakt zich sterk voor uh, het, het luchtverkeer en voor het scheepvaartverkeer. Ondertussen is dit wel een kabinet dat zegt... voor de helft van Nederland mag je 130 kilometer per uur rijden. Is, is dat goed met elkaar te rijmen? Die 130 kilometer per uur als het gaat over klimaat... Dat, is, dat, is, dat maakt eigenlijk heel weinig uit. Ik denk wat een, een kans is waar, waar ook dit kabinet aan kan werken... is duurzame innovatie. Dat Nederland zijn innovatiebeleid, de topsectoren... echt in het teken zet van die duurzaamheid. Op gebieden als water, voedsel, energie... kunnen wij echt een nieuwe economie aan de praat krijgen. En uh, dat lijkt me een heel mooi toekomstperspectief voor Nederland. Ja, maar doen we daar genoeg aan nu? Ik denk dat, uh, dat we dat nu nog niet kunnen zeggen. Uh, ik probeer in ieder geval te laten zien dat, uh, dat dit een heel aanlokkelijk perspectief is. En uh, ik denk dat heel veel mensen dat met me eens zijn. Nou, en als Durban nou niet lukt, um, denkt u dan dat er nog een top komt... om te kijken of er nog iets te regelen is? Of gaan we dan gewoon allemaal zelf aan de slag met die green race? Ik denk uh, dat het uh, in omgekeerde volgorde gaat gebeuren. Dus dat we zullen zien dat een aantal landen succesvol is met, het, met die technologische... Vernieuwing, en dat zo'n akkoord eigenlijk... Uh, niet het begin is van die, van die Groene Revolutie... maar dat dat later komt. Omdat het toch wel makkelijk is als je zaken hebt afgesproken... en zeker als je de, uh, van die emissierechten wil verhandelen... dan is zo'n akkoord uh, heel erg belangrijk. Laten we niet vergeten dat China en India... die verdienen ook heel veel geld nu aan het Kyoto-protocol. Dat is ook een reden waarom sommige mensen er heel kritisch over zijn. Dus de, de en dat belang... is omdat ze handelen in die emissierechten? Nou, wij, wij produceren meer CO2 dan we mogen, volgens Kyoto. En dat kopen we dan in, in dat soort landen... En die krijgen daar geld voor. Goed, Maarten Haaier, dank. Ze hebben nog één dag in Durban. Wie weet, een klein beetje hoop nog dat er iets uitkomt. En uh, anders spreken we elkaar ongetwijfeld een andere keer nog. Dank. Okay. Dag. I don't need to save my soul I can live with the great unknown Simple life is all I want I found a place where I belong I'm on my way back home Through the cold red light I feel you hold my hand. A warm fire in my beating heart tonight. Ooh. Takes a long time to heal a broken heart. But when that day comes, a little spark. Lights of flame that starts a fire That burns the hurt and pain away I don't want to waste my time I've been down and out of my mind Yeah, that's a time that's gone It don't matter the right or wrong If I got one more chance I'd make it work out right I feel you hold my hand The warm fire in my beating heart tonight It's a long time to heal a broken heart but when that day comes a little spark lights a flame that starts a fire that burns the hurt and pain away it's all the hope i got now anyway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 Hard to lift the soul up every day take a long time to heal van Emmet Tinley. Acht maanden geleden werd de Alphen aan de Rijn op zijn kop gezet. Toen Tristan van der Vlissen zes mensen en zichzelf doodschoten in winkelcentrum De Ridderhof. Dagelijks zagen wij toen de burgemeester in beeld, Bas Eenhoorn. En hij heeft nu een boek geschreven over zijn ervaringen. Goedenavond meneer Eenhoorn, welkom. Als wij teruggaan naar die 9e april. U was niet in Alphen van de Rijn toen? Nee, nee, ik was thuis in Wassenaar toen het uh, bericht kwam. Al heel snel een telefoontje van de loco-burgemeester dat er iets aan de hand was. En later natuurlijk de officiële berichten. En onderweg in de auto uh, met uh, de medewerker Openbare Orde en Veiligheid gesproken... met de gemeensecretaris, besloten onmiddellijk om... Uh, het uh, tot een ramp te verklaren. Zoals Want wist dat u gelijk officieel. dat het een schietpartij was? Uh, dat was heel onduidelijk. Uh, het was ook heel onduidelijk... in, in welke ook omstandigheden daar uh, iets, iets aan de hand was. Er werd geschoten, er waren... Doden, er waren gewonden, maar hoe het precies zat, dat was volstrekt onduidelijk. Dus toen ik op het stadhuis kwam, was het ook nog helemaal niet uh, ja, overzichtelijk... dat je wist uh, of het over één dader zou gaan. Uh, uh, of er, of er ja, iets meer aan de hand was dan iemand die uh, ja, in een psychose... Uh, zomaar het, het winkelcentrum was binnengestapt op, op, op die zonnige zaterdag... zo uh, midden op de dag. En wanneer begon u na te denken over hoe u als burgemeester dat zal aanpakken eigenlijk vanaf het begin, uh, dat wil zeggen, toen ik in de auto zat... en we besloten dat het een ramp zou zijn. Hè, dus dat uh, bepaalde uh, protocollen zouden gaan werken. Uh, bepaalde draaiboeken zouden, zouden in werking worden gesteld. Toen dacht ik, nou, nou, dit moet goed gebeuren. Maar ik moet zeggen, het allereerste moment... en dat beschrijf ik ook in mijn boek... was het moment dat ik uh, moest vertellen wat er aan de hand was... in de eerste persconferentie. Toen iedereen op me inpraten Iedereen zei, je moet dit zeggen, je moet dat zeggen, dat niet... Of Oh, dit vooral niet. Uh, en toen waren er een paar mensen van de afdeling communicatie... die zeiden, laat hem nou even, laat hem nou, je doet het zelf wel. En, dat, dat, uh, en ik wilde het ook per se zelf vertellen, zelf doen... zelf de regie hebben over die persconferentie. Uh, en dat was het moment waarop ik dacht... ja, en nu komt het erop aan. Eén verkeerd woord en het is fout. Want? Eén verkeerde zin. Het is niet goed. Als ik niet goed zit, als ik het niet goed doe... als ik niet overtuigend overkom... dan gaat het niet goed. Dus en dat wat was gaat het. er dan niet goed? Wat dan, dan, zijn de is, gevolgen dan, dan hebben mensen geen vertrouwen in de zaak. Dan denken ze, wat is er aan de hand? Dan vragen ze zich af... Uh, komen er nog meer ongelukken? Gaat het nog meer fout? Uh, uh, dus wat heel belangrijk was, is dat mensen het gevoel hadden... dat uh, de burgemeester, maar vooral al die mensen daar op het stadhuis... controle hadden over wat er gebeurde. Gevoel hadden voor wat er wat aan de hand was, wisten dat daar een ramp was voor mensen, dat, dat, dat het vreselijk was wat daar gebeurde. En dat wij daar op een goede manier mee zouden kunnen omgaan. En, en, en... Toen, u, toen u bedacht hoe u moest gaan zitten, wat u uit moest stralen, wat u moest zeggen, had u daar een voorbeeld in uw hoofd van iemand die dat goed heeft gedaan? Ach, achteraf uh, heeft men geconstrueerd dat ik uh, Giuliani zat na te doen. Maar dat wacht is geen even, moment. Achteraf, heeft men geconstrueerd? En ja, het is, het, zei, is het zo achter, of niet? Ja, achteraf zijn de mensen die zeiden jij deed precies precies als Giuliani. Jij hebt zeker bedacht dat je het zo zou gaan doen. En is ook dat ook de manier ook van dingen. Want ook Giuliani begon met zijn eerste speech... Na 11 september. Uh, na september, ja, woorden, sorry, ja. de, de 11 september, ja, sorry, de 9-11... empathie uit te spreken voor wat er allemaal was gebeurd. En daarna ging Giuliani vertellen wat ze allemaal deden... om de zaak onder controle te krijgen. En vervolgens, als derde onderwerp van zijn speech... was dat hij zei, en straks wordt het allemaal beter. En ik heb intuïtief, denk ik, vanuit de ervaring... vanuit dingen die in mijn hoofd zitten... precies hetzelfde gedaan. Maar ja, die zat niet gedaan. in uw hoofd. Nee, die zat niet in mijn hoofd. En dat werd later geconstrueerd. En dat is één van de redenen waarom ik het boek heb geschreven. Omdat ik dacht, ja, er zijn verhalen... over hoe het is gegaan. En ik vond het wel leuk. Maar ik dacht, ik moet eigenlijk gewoon schrijven. Ja, zo was het niet. En achteraf is het natuurlijk best aardig om te zien... dat je uh, zo'n vergelijking uh, uh, hoort. Maar... Uh, ik heb het echt gedaan uit mezelf op dat moment. Of op, kennelijk op basis van die ervaring en kennis. En ook het toeval werkt ook mee. En dat probeer ik in mijn boek te beschrijven. Hoe dat nou gaat. En hoe je dat toont. Wat goed is dat toeval kunt in dit geval geweest? Het toeval is uh, dat ik. Uh, het, ja, het, het, de goede toon, het goede woord, uh, dat is een toeval. Dat je goed in je vel zit. Uh, ik had er ook op een andere manier kunnen gaan zitten. Ik beschrijf ook in het boek uh, dat, dat, dat ik dacht... Oh, als, ik het, als ik die eerste zin allemaal goed doe, als het eerste... Maar goed komt, dan komt de rest ook wel. En ja, dat had ook net anders kunnen zijn. Dus het toeval bepaalt toch ook in belangrijke mate of je op dat moment het vertrouwen kunt winnen van de mensen. En of je op dat moment de, die dingen doet die van belang zijn voor een goede afloop, voor een goede behandeling van zo'n ramp. Maar de vraag is of dat toeval is, of dat dat een bepaalde basis is die is, je hebt. Maar die basis moet er zijn. Het is een combinatie van dingen. Dat probeer ik te beschrijven, dat het en de kennis is, die ook erg. Aanwezig is bij alle mensen en medewerkers om je heen. En ook bij u, hè? want het, het boek is ook een bijna een biografie, autobiografie. Ja. U, u beschrijft allemaal eerdere werkzaamheden en ja. ik krijg toch een beetje het gevoel dat het uiteindelijk een professionele apotheose is geworden in Al van der Rijn. Ik, nou, u zegt het op een manier, ja, zo, zo is het eigenlijk. Ja, ja daar ja, komt want... het op neer. Ik, ik, ik, ik en u stapel er de ervaring een bij... bij elkaar. Glimmen. Ja. Ja, ja, ik stapel die ervaring bij elkaar en ik zie dat dat onbewust op dat moment. Voor mij een geweldig iets is zo dat ik dat heb kunnen gebruiken. En wat doet ja. dat met u als u zegt een geweldig iets... Nou, dan mag ik toch ontzettend dankbaar zijn. Dat, dat ik met die ervaring die ik in het verleden heb opgebouwd, dat dat, dat, dat op dat moment uh, uh, mij heeft geholpen. Daar ben ik van overtuigd. Om zo te acteren als ik heb gedaan. En om ik... die dingen te zeggen die nodig waren om daar zo te zitten. Dat de mensen dachten, oké, okay, uh, daar kunnen we ons als vasthouden. Uh, uh, daar gebeurt het goed. En, en dat was, en dat is, voor een burgemeester natuurlijk ontzettend belangrijk. Als je in hele moeilijke omstandigheden uh, uh, zo bezig kunt zijn dat mensen denken... oké, okay, de, die vent heeft het voor elkaar, uh, daar kunnen we even, uh, op en vertrouwen. Is dus dat, heel belangrijk. Is dat alleen belangrijk voor die mensen... of is dat voor u persoonlijk ook belangrijk? Uh, ik denk dat het voor mij ook belangrijk is. Want dat helpt natuurlijk in de vervolgstappen die je doet. Als je weet dat je draagvlak hebt. Als je weet dat mensen uh, naar je kijken als degene die het nu gaat doen. Dat betekent dat je zelf ook steviger uh, komt, uh, komt te zitten. Dat je steviger in dat zadel zit. En dat je dingen dus beter doet. Het helpt elkaar. Ja, want je bent al... daar ook, valt me op in het boek, heel erg mee bezig geweest. Hè? Bijna elke dag vroeg je zich af, doe ik het wel goed? Ja, dat is waar. Dat is een, dat is, uh, sommige mensen vinden dat een verkeerde eigenschap van mij, maar ik heb iedere keer de neiging naar mezelf te kijken en me af te vragen, doe ik dit wel goed? En zit dat u wel eens in de weg? Ja, absoluut. Ja, en ja. in die dagen ook? Uh, in die dagen, op een gegeven moment dacht ik, en daar heb ik nu geen tijd voor. Uh, er is nu maar één ding, ik doe het gewoon goed, punt. Ja. En, uh, en achteraf zijn er ook natuurlijk heel veel mensen die zeggen... Joh, waarom vraag je je nou af of je het goed deed? Het ging toch geweldig. Uh, ja, ja. Ik zat daar ook even over na te denken. En u beschrijft op een gegeven moment ook over de periode in Den Haag... dat u voorzitter was van de VVD. En ik, ik heb u toen ook meegemaakt. Toen, dat was de campagne van uh, Dijkstal. Toen had u het over Jip en Janneke taal. U vindt het ja. vast niet leuk dat ik daar alweer nou, nou nee, mee kom. Nee, maar goed, het, het staat is een stukje, ook, in ook uw een hoek. stukje van mezelf. Ook een stukje van ja. u zelf. Ja. Um, ik dacht, is dit ook een beetje eerherstel voor Bas Eenoor? Want u bent natuurlijk behoorlijk hard aangepakt in die tijd... over wat u toen zei tegen Dijkstal. Niet iedereen binnen uw partij was daar blij mee. Nee, velen waren het heel erg oneens. Oneens met het feit dat ik in het openbaar kritiek had... op de wijze waarop de campagne werd gevoerd. Een campagne waar een voorzitter van een politieke partij... altijd verantwoordelijk voor is. Maar die mij, vond ik, min of meer aan mijn handen afbrak. Uh, ik ben dus ook vertrokken als een voorzitter... die weliswaar heel veel dingen in de organisatorische dingen zaken goed had gedaan, maar die zich te veel met de politiek had bemoeid. He, ik ben een van de voorzitters geweest, misschien wel een van de weinigen, die ook uh, politieke statements heeft afgegeven. En daar werd mij niet in dank afgenomen. Ik deed dat omdat mijn achterban, de leden in, de, in, in het land, vonden uh, dat er iets moest gebeuren. Dus ik deed ze nu en dan dingen die je van een voorzitter niet verwacht. En daar waren en, de mensen niet blij er waren mee? Waren heel waren veel mensen en blij vooral... Met was nee, die waren, waren vooral... Uh, de, de publiciteit om me heen was heel negatief. En dan uh, kun je voorstellen dat wat mij nu overkomt, wat er nu is gebeurd... dat ik het gevoel heb, kijk eens, zie je wel, ik kan het toch wel. En als er dan mensen zijn die nu zeggen tegen mij... Uh, jij hebt toen in die campagne gezegd hoe het moest men deed het niet en je hebt er nu voor gedaan... hoe jij toen vond dat het had moeten gebeuren. Nou, Dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar ik ben van overtuigd... je moet naar de mensen kijken, je moet mensen aanspreken. En dat was het allerbelangrijkste op uh, 9 april, dat ik de mensen uh, aansprak. Dat ik een mens het gevoel gaf, hij probeert mij te helpen, mij vast te houden. Hij kijkt mij aan. En dat is heel gek als je voor een televisie iets zegt of voor een radio... Eh, of voor een televisie iets zegt of voor een radio spreekt. Maar toch heb ik het gevoel dat ik mensen toen kon vastpakken... omdat ik dat in had op dat moment. En daar ben ik ontzettend blij en dankbaar dat dat gelukt is. Een vorm van eerherstel. Mag ik het zo samenvatten? Dank je wel. Meneer Eenhoorn, Bas Eenhoorn, dank voor uw komst. Het drie minuten heet het boek. Drie minuten. Drie minuten Bas Eenhoorn, het boek dus over zijn belevenissen in Alphen aan de Rijn. Dit was het oog. Ik had eigenlijk beloofd dat we nog iets aan Kroatië gingen doen. toetreding tot de Europese Unie, maar dat, uh, dat gesprek dat komt op de site. En wie weet morgen aandacht ervoor. Morgen, Thijs van der Brink hier. Goedenavond. Mm. Wordt de euro gered of moeten we terug naar de gulden? Die euro is een beslukt project. En wat gaat dat allemaal kosten? De euro is van ongelooflijk groot belang voor Nederland. Die vragen houden ons nu al maanden bezig. Maar volgens oud-ambassadeur Edi kortgas Alters is iets anders veel urgenter. Wij Europeanen moeten op zoek naar onze gezamenlijke bronnen. Zonder het zien van de lotsverbondenheid tussen de Europese landen... Het volstrekt duidelijk is dat de Europese landen geen schijn van kans hebben in een dynamische wereld. Zondagochtend tussen 7 en 8. Een inspirerend gesprek met Edi Korthals Altes in Dit is de Zondag. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinselparket.nl.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 Dit is Radio 1.